In 1955 stapte hij over naar de Vara-televisie, waar hij onder meer documentaires en hoorspelen maakte. Samen met historicus Loede Jong maakte Anstad de bekende documentaireserie De Bezetting. Als medewerker van NRC Handelsblad schreef hij opinierende artikelen. Milo Anstad is 91 jaar geworden. Het weer vanavond neemt de buigheid af en vannacht alleen nog kans op regen in het Noordwesten. Morgen overdag begint droog, maar in de middag opnieuw buigen.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 69 jaar. Meneer Vuijsje, u bent adjunct hoofdredacteur van de Volkskrant. Bert Vuijsje, hoofdredacteur van het blad HP De Tijd. In de vierde klas was ik redacteur van de schoolkrant. Misschien kan je zelf zeggen dat mijn loopbaan als eindredacteur daar al begon. Bert Vuijsje, u heeft vanavond het recht van spreken. Goedenavond. Hallo. Ja, We gaan het in elk geval hebben met u over het schrijversbloed in de mm -hmm. familievuistje En ook over uw liefde voor het vak de journalistiek. Want daar heeft u al 45 jaar in gezeten. Ja. Dat is niet ja. mis. Ja. Heel even het nieuws wat we daarnet hoorden. Um, journalist, medejournalist en ook schrijver Milo Anstad. 91 is hij geworden. Kent ja. u? Uh, ik ken hem niet goed. Ik heb hem... Uh jaar of 25 geleden wel meegemaakt. Toen was ik samen met uh, Johnyans Verhalen een boek aan het maken over Joop den Haag. Politiek als Hartstocht heette dat. En er bestond uit interviews met allemaal mensen die den Haag in verschillende fasen van zijn leven hadden gekend. En een van die mensen was Miel Anstad, die hem, als ik me goed herinner, tijdens en vlak na de oorlog van zeer nabij had meegemaakt en daar heel uh, inspirerend over vertelde. En dat was een uh, mooi hoofdstuk in, uh, in dat boek over Joop den Huil. Dus ik bewaar uh, nou goede herinneringen aan hem. Ja. Goed, 45 jaar in de journalistiek zit u. Um, en u uh, zegt zelf, want we hoorden net een quoteje helemaal aan het begin van de uitzending. Ja. Het is allemaal begonnen in de schoolkrant. Ja, maar dat, dat, dat geldt voor bijna elke journalist natuurlijk. <laughs> nee, maar u zegt het niet voor niks. Nou, ja, god, je kunt zeggen dat... Um, in de schoolkrant schreef ik mijn eerste stukjes over jazzmuziek natuurlijk. Ja, en dat meteen ik, al. Uh, toen was ik een jaar of vijftien, denk ik. Dus dat ben ik de rest van mijn leven blijven doen en hoop ik uh, ook de Komende decennia nog te blijven doen. En ik. Uh, maar dat was meer een grapje waar ik net een uh, toespeling op maakte. Uh, ik. Uh, ik zat in. Uh, in de, van de schoolkant en toen hadden we kopijgebrek. Uh, en toen heb ik voor het tweede nummer van de jaargang een stuk geschreven waarin ik de taal, spel en stijlfouten... in het welkomstwoord van de directeur van de HBS... in het eerste nummer aan de kaart stelde. Ja, daar maakte al, u zich enorm geliefd mee. Uh, vooral bij die directeur. Ja. Alleen, uh, die man had een, het was in uh, de gemeente HBS. Die man had een uh, zeer overzichtelijk systeem. Als een, als een leerling uh, vervelend was, dan zei hij van... nou, ik zie je straks wel bij, uh, bij het eindrapport. Alleen ging het bij mij niet op, want ik haalde heel hoge cijfers. Dus hij stond eigenlijk vrij machteloos uh, tegenover mijn uh, kinderlijke aanval. Ja, de, de filijnen pen eigenlijk. Uh, een beetje wel, ja. ja. Maar wat was het? Wat was wat u voelde toen u daar uh, bezig was voor die schoolkant? Daar is wel, wel een liefde begonnen. Nou toch? ja, gewoon dat het leuk was om te doen. Ja, was dat het? Er was niet uh, iets diepers? Nou, niet iets waarvan ik me op dat moment geval bewust was. En uh, als ik terugkijk op uh, nou ja, inderdaad 45, 50 jaar schrijven. Dan kan je wel natuurlijk zoeken naar wat, uh, wat, wat, wat lijnen en wat diepere mm -hmm. bedrijfveren. Maar die waren zeker niet, uh, daar dacht ik zeker niet over na nee. op dat moment. Nee. Dat, uh, want u bent ook gewoon wisse natuurkunde gaan studeren. Ik ben wisse natuurkunde gaan studeren, want uh, ja, ik was een knappe leerling, ik haalde hoge cijfers. Dus ik moest iets moeilijks gaan studeren. En dat was wisse natuurkunde. Nou ja, zo ging het vanaf van 1959. Ja, dat was zo'n beetje de omgeving. De, de verwachting. Uh, Van het gezin? Ja, nou, mijn ouders lieten dat wel aan mij over, denk ik. Als ik gezegd had, ik wil wat anders studeren... dan hadden ze dat ook goed gevonden. Alleen... Um, ja de, de, wat toen in die tijd bijvoorbeeld zevende faculteit heette... Hè, sociale wetenschappen, dat lag niet zozeer binnen onze gezichtsging. Dus nee. dat was niet het idee, dat lag niet voor de hand om dat te gaan nee. studeren. Maar u zegt, ik was een snuggere en daar moest ik iets belangrijks gaan doen. Iets moeilijks, ja, moeilijks. Iets moeilijks, ja. ja. Maar toch dacht u na een paar jaar toch maar niet. En nou ja, ik heb een kandidaats nog gehaald. Uh, na een tijdje ontdekte ik dat ik... Uh, ik was goed in tentamen doen, maar ik was helemaal niet goed in natuur en wiskunde. Of te meer niet, omdat ik me er eigenlijk niet voor interesseerde. Nee. En in die, inmiddels had ik dus, ja, mijn grote passie voor jazz was ontwaakt. Ik deed allerlei dingen in het studentenleven. Uh, bestuursfuncties bij politieke uh, clubs. Uh, ik ben nog een jaar asfabestuurder geweest. Ja. En uh, ja, god, ik, ik had op een gegeven moment uh, een druk leven. Uh, naast mijn studie of ja. uh, in plaats van mijn studie eigenlijk. En was dat iets wat belangrijk was in, in uw gezin ook? Om intelligent te zijn, ook voor u om intelligent te zijn? Nou ja, kijk, mijn ouders waren... Uh, die kwamen uit een soort uh, sociaaldemocratische AIC-traditie. Uh, humanistisch. En die, uh, vooral mijn moeder, uh, werd niet moe om te benadrukken... dat het geen persoonlijke verdienste was dat je intelligent was. Daar moest je vooral je niet op laten voorstaan. Dat was een soort gegeven. Uh, en daar moest je dan uh, inderdaad maar uh, het beste van maken. Maar het was absoluut niet de reden om trots te zijn... of je boven andere mensen verheven wilde voelen. Integendeel. Dat was ongeveer het klimaat waarin ik uh, opgroeide. Ja. Dat, uh, en toen is uiteindelijk de journalist in u geboren, 45 jaar, 50 jaar, u zegt het zelf. Ja. Uh, waarvan ongeveer um, 11 jaar, geloof ik, adjunct hoofdredacteur van Volkskrant. Ja. En 4 ja. jaar uh, hoofdredacteur van HP De Tijd. 4,5, jaar. 4,5. En toen u wegging bij de Volkskrant om naar HP De Tijd te gaan. Ja. Toen zei uh, toenmalig hoofdredacteur Pieter Broertjes. Mm. Dat weet u vast nog wel wat hij zei trouwens. Um, nou, hij zei van alles. Maar, uh, maar die uh, ene hele leuke zin, tenminste, die zou ik heel leuk vinden om te horen. Nee. Ik herinner me dat hij zei dat hij liever had gehad dat ik nog een jaartje was gebleven... maar dat ik zo nodig hoofdredacteur moest worden. Hij zei dat de beste eindredacteur van Nederland. Oh, ik... dat. Ja, ja, ja. Dat, oh, dat is, ja, is... maar dat had ik wel eens vaker gehoord. Ja, ja. ja. Uh, Elk ja? van anderen. Oké, okay. dus, want uh, wat is er zo... Uh... Ja, dat is een kwaliteit die ik schijn te hebben. Schijn, of weet u dat ook wel? Uh, nou ja, als je natuurlijk in de, in de loop van een flink aantal jaren... dat van allerlei verschillende mensen en ook soms niet de minste te horen krijgt... dan uh, ga je het op de duur ook wel zelf geloven. Ja. En nou, met alle eerlijkheid, als je ziet wat collega's soms op dat, vak, op dat vlak presteren... dan denk je inderdaad van nou, ik doe het zo slecht nog niet. Nee, maar bijna een beetje blasé, van oh... Ja. ja, maar dat is echt omdat het iets is wat ik al vanaf, vanaf mijn tijd bij Haagse Post... dus niet HP de tijd, maar vanaf ja. midden jaren zeventig... toen ik dus een beetje de switch maakte bij de HP... van verslaggever, redacteur mm. naar organisatie, eindredactie, eh, bladmanagement... ja, was dat eigenlijk altijd al het punt uh, dat... Uh, wat kunt u zo goed? Um, nou, uh, ik kan goed lezen. Dat is denk ik uh, het allerbelangrijkste voor een eindredacteur. Je moet dus goed kunnen lezen. ja. De spelfouten zien? Ja, nee, dat is, dat is nog maar het, het, het oppervlakkigste niveau. Dus de, de, de stijl, de spelfouten, de interpunctie noem maar op. Dat doe je bij wijze van spreken op de automatische piloot. Maar wat is dan goed lezen? Uh, goed lezen wil zeggen dat je uh, snel kunt vaststellen wat de auteur bedoelt. Ook als hij dat enigszins onbeholpen misschien heeft opgeschreven. En dat je hem, vervolgens, hem of haar vervolgens kunt helpen om datgene op te schrijven wat hij echt bedoelde. Ja, dus dan ging u zeggen, joh, kom eens even hier. Ik begrijp je punt, maar het staat er niet helemaal lekker. Uh, nou, de, de, wat, uh, wat we in die tijd het, uh, bij voorkeur deden, uh, was uh, het, zei eerst nog op papier... maar later natuurlijk achter het scherm, gewoon eindredacteur zit naast auteur... Eindrecteur zit aan het toetsenbord, dan wel houdt de bolpoint vast. De auteur zit ernaast en kijkt wat er gebeurt. Mm -hmm. En de eindrecteur zegt: van: Nou, nu staat er dit, maar dan zullen we niet uh, dat ervan maken? Uh, waarop dan de auteur kan zeggen van ja of nee. Maar ook moet motiveren waarom hij dat zelf ja. of niet wil. En de eindrecteur moet natuurlijk kunnen motiveren waarom hij het ja. anders wil. Maar dan moet je maar net uh, de ruimte voor hebben om uiteindelijk zo'n baas boven je te hebben. Die, of was dat heel gewoon? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat dat nu niet echt gewaardeerd wordt als je je uh, stuk hebt geschreven. Bij de HP werd dat uh, van ouds uh, zeer intensief gedaan in de jaren 70. Toen ik, daar, uh, toen ik 15 jaar later uh, terugkwam bij HP De Tijd was het tot mijn vreugde nog precies hetzelfde zelfs echt mm -hmm. geïntensiveerd, Omdat het natuurlijk op het scherm dat proces veel makkelijker gaat. Uh, bij de Volkskrant heb ik alle moeite gedaan om het uh, in ieder geval te bevorderen. Hoewel het in het ritme van het dagblad natuurlijk lastiger is. Ja. Maar goed, mensen zijn daar, die vinden dat oké. Okay. Nou, je hebt, je hebt verschillende categorieën. Uh, je hebt de, de, de beste journalisten die denken terecht van god wat goed... Een heldere kop houdt ze met mijn stuk bezig met het oogmerk om het beter te maken. Dus laat ik daar ook wat moeite in steken. En zo ging het ook bij de HP de Tijd. Daar gingen echt, uh, zeg maar niet ook eigenwijze, ijdele auteurs gingen toch graag... een middag met een eindrecteur gewoon het stuk bewerken. Uh, anderen, uh, uh, ja, die, die wat minder sterk in hun schoenen staan... die reageren wel eens inderdaad van blijf met je ja. tengels van mijn tekst af... En dan, ja, daar moet de einddirecteur dus uh, met tact en... Uh, Had u die? De... Ja, nou, die heb ik ontwikkeld. <laughs> die dat, uh... was er niet meteen? Nee, nee. Dat, uh, een combinatie van tact en daadkracht. En ik... van wie heeft u het geleerd? In de praktijk. En ik heb het deels, deels geleerd. Ik zat een tijd lang uh, bij de oude HP, ik zal zijn naam nou niet noemen. Samen met een andere collega einddirecteur. En ik placht in die tijd te zeggen dat ik mijn eigen fouten... als in een lachspiegel vergroot bij hem terugzag. En daar heb ik toen wel van geleerd. Dat, uh, dan gaat het dus over takloos omgaan met auteurs. Ja, ja. Dat, uh, wat niet wil zeggen dat je niet krachtdadig moet ingrijpen... Nee. als een stuk anders moet. Nee. Nou is het zo dat uh, de kranten staan vol over een Engelse krant. De ja. News of the World. Ja, ja. U bent een oud-hoofdredacteur. Mm -hmm. uh, hoe leest u dat nou? Um, nou, met een dubbel gevoel van verbazing... Uh, ten eerste gingen de praktijken van de News of the World... toch wel een stuk verder dan ik voor mogelijk had gehouden. Ja. He, dat ze van alles afluisterden. Uh, Oké, okay, maar dat ze zelfs inderdaad... Uh, nou ja, overleden oorlogslachtoffers, uh, verdwenen meisjes, uh, noem hoe ja. op. Dat ze daar deden, dat gaat echt alle, alle perken van, van fatsoen te buiten. Het tweede punt van verbazing is natuurlijk dat pas nu... die, uh, die, die woede, uh, die algemene woede in de politiek... en de bevolking van Engeland uh, is net zo'n hype als de aanbidding van de afgelopen decennia. Ja, precies. Dat is dat, een beetje dubbel, hè? Dat is het idioten. Ja. Maar heeft u ooit als uh, hoofdredacteur... natuurlijk niet voor zoiets gestaan? Want dit, volgens mij komt het gewoon niet voor in Nederland, tenminste. Uh, ik zou het niet durven te zeggen. Maar, uh, maar is uw integriteit ooit onder druk om te staan... dat u een beslissing moest nemen over iets waarvan u dacht... nee, dat kan ik gewoon ten opzichte van mezelf niet maken? Uh, ik heb wel eens lastige beslissingen moeten nemen. Maar natuurlijk nooit op dat, op dat niveau... Dat u iets wist waarvan u dacht: ja, de, de manier waarop we het hebben verkregen, dat nieuws, daardoor kun je het echt niet gebruiken. Even nee, een lekker verhaal. Staat me, verhaal nee, wat, wat me meer bijstaat, zijn een aantal momenten waarop we dus meenden informatie te hebben die we bij inzien niet genoeg konden waarmaken, waardoor we dus tegen de lamp liepen. Ja. Uh, waarbij het verwijt aan onszelf natuurlijk was dat we lichtvaardig, uh, of de verslaggever lichtvaardig te werk was gegaan. En dat wij vanuit de hoofdredactie te weinig schegreep hadden gehouden op wat er gebeurde. Maar. Uh, uh, nee, dat, dat, ik denk dat je voor dat, voor dat onfatsoen à la Engeland... Uh, niet moet zijn bij de kranten en de weekbladen waar ik uh, bij gewerkt heb. Nee. Uh... U, um, u geeft nu ook uh, op de universiteit les, ja. journalistiek. En uh, we hebben twee studenten, twee oud-studenten van u gebeld... Ja. Dus even horen hoe die meneer Vaasje het daarvan afbrengt. Oh, als, nou, uh, ik ben zeer benieuwd. Ja, als hoogleraar. Um, nee, nee, geen hoogleraar. Daar, sorry, sorry, praktijkdocent mm, ben ik. Ja, tuurlijk, zeg of, freelance mekeerd. praktijkdocent. Ja. Ja. Want, uh, ik moet wel even zeggen dat het natuurlijk een, voor mij in zekere zin wel een bijzonder genoegen was... om als docent terug te keren op dezelfde universiteit waar ik als student was gecheest. Ja, precies. Dat was dat, toch dat, eventjes... Uh, ja? Ja, dat was toch een leuk moment. Ja, ja was dat een leuk moment? belangrijk <laughs> ja, moment? Ja, nou leuk. Dat, uh... Maar toch dus ergens deep down inside wel erg dat u geschased bent, denk ik dan. Nou ja, ik heb er achteraf natuurlijk diep over nagedacht... en allerlei andere varianten bedacht die ik had kunnen studeren. En de conclusie luidde dan eigenlijk steeds... dat, uh, dat mijn loopbaan vast niet leuker zou zijn geweest als ik een ander pad had gekozen. Nee, maar deep dus, uh... down inside is er toch een soort frustratie? Want uh, was zo intelligent. Het toch? is een beetje onaf, natuurlijk, ja. Aan de andere kant, wat is. Geen bewijs van de intelligentie. Wat is een dokter anders vandaag de dag? Ik bedoel, nee, maar reageer je dat, eens op uh, wat ik zeg. Ja, ja zeker. Dat, uh, nee, is dat, ja, dat het is, gevoel? Uh, uh, nou ja, dat je op, op het academische niveau. inderdaad iets had kunnen afmaken. wat ik niet heb afgemaakt. Aan de andere kant, nogmaals. Ja. wat ik allemaal gedaan heb, was zo interessant. Ja. en boeiend en leuk. dat ik het niet graag verhuild. Nou, om het, om, het, om het heel precies te zeggen. Ik denk dat als ik. Sociale wetenschappen was gaan studeren in 1959. Dat was de tijd waarin die, die faculteit enorm groeide. Mm. Nou, dan was ik vrijwel zeker op de universiteit blijven hangen in een, in een functie. Dan was ik waarschijnlijk wel hoogleraar geworden. Ja, ja daar komt een heel mooi en, verhaal. En dan? Nee, nee, nee. Dan, en dan denk ik dat ik, nou, als ik nu terugkijk, dat ik dan meer boeiende en interessante en nuttige dingen heb meegemaakt dan wanneer ik. Hoogleraar sociale wetenschappen vastgevonden. Goed, dat klinkt een beetje ijdel, maar. Allah. Goed, die studenten, want die ja. hebben we gebeld, hè? Okay. Um, Eva de Valk en Robert van de Grient, en ze vertellen wat zij aan u opvallend vonden. Nou, hij vertrouwde internet niet zo. Dus uh, als wij artikelen bij hem moesten schrijven, moesten we ze bij hem persoonlijk uh, afleveren. Bij hem in de brievenbus, uh, bij zijn huis, in tweevoud, zonder liedje. De volgende dag kreeg je het dan uh, in de les terug, helemaal volgekrabbeld met, uh, met commentaar. Het kon altijd beter, dus dat was een van de dingen die we van hem leerden. Het, het kon ook altijd anders. Dat was ook heel leerzaam, dat je een stuk op een heleboel verschillende manieren kan schrijven. Een goed verhaal begint met een stomp in de maag en een krul in de staart. Dat, dat klonk toen als een enorme wijze les waar ik me toen als leerling enorm braaf aan hield. Ja, welbeschouwd heb ik aan Bert mijn hele carrière te danken tot nu toe. Want hij was degene die destijds tegen mij zei, uh, volgens mij moet je lange verhalen gaan maken. En volgens mij moet je bij Vrij Nederland stage gaan lopen. En dan werkt niet nog. Ja, ik heb toch al veel van hem geleerd. Al dus Robert van der Gint En hier in de studio werd ook commentaar gegeven, want hij citeerde u niet goed. Nee, het is helaas het, het is een wijsheid die ik vaak maak, die ik helaas niet zelf heb bedacht, maar die wel heel nuttig is. Een goed verhaal begint, begint met een stomp in de maag en eindigt met een krul in de staart. Ja, en daar dat bedoelt u mee? Dat je dus in de eerste linia uh, dat je, nou ja, uh, in de eerste linia de lezer krachtdadig uh, wakker moet schudden moet om schrijven. zijn aandacht uh, ja. te scheppen. En dat het. Goed is om een stuk met een verrassende twist te eindigen, zodat de lezer idealiter met een soort van tevreden glimlach het stuk terzijde legt en uh, nalezing. Dat, is dat de wijze les? Want het gaat ook over wijze lezen die u overdraagt. Hè? De dus een, een van de... Kijk, ze worden dus inderdaad, Ze maken daar zelf achteraf vaak grappen over. Maar ze, ze worden op bepaalde manier doodgegooid met, met dit soort eenvoudige wijsheden. Uh, een ander is... Uh, maar goed, het is allemaal niet nieuw en, en ook niet origineel. Uh, show, don't tell. Hè? Koude lezer niet voor uh, wat hij moet denken. Maar laat hem dingen zien waardoor hij zelf kan concluderen wat je hem wil laten concluderen. Dit is Radio 1. Tot half negen, twee dingen met Margreet Reintjes. Vanavond praat ik met Bert Vuistje, schrijver schrijverjournalist... in onze serie eh, Met Recht van Spreken. We spraken over uw vak. Uh, nu wil ik het graag met u hebben over het schrijversbloed in, mm -hmm. uh, in uw familie. We hebben uw zoon, Robert, auteur. Uh, we hebben uw broer Herman publicist, uh, en uw nicht Maria, journaliste. En zij is bezig met een, een boek over 100 jaar familievuisje. De uh, nou, 100 over... jaar, iets, iets, iets korter denk ik, maar goed. Een heleboel jaren in elk geval ja, ja, ja. over de familie. Ja. <laughs> ze heeft bestudeerd, de geschiedenis, uh -huh. ja. en zij zegt erover het volgende. Oh. Ik geloof dat onze gemeenschappelijke opa de eerste vuistje was... die het uh, lagere school had afgemaakt. Wat er gebeurde met die familie, ze woonden in het... Uh, het armste stukje van Uilenburg, wat tot de jaren 20, 30 van de vorige eeuw de jodenhoek werd genoemd. En de familie Fuisje, mijn opa en oma, die vonden onderdak zoals heel veel joden uit die buurten uh, in de sociaaldemocratie. Ik denk dat Bert wel gecharmeerd is van het idee dat het gewoon in onze genen zit. Ik denk dat het schrijven zeker ook samenhangt met het gevoel van buitenstaanderschap wat ieder van ons een beetje aankleeft... omdat niemand eigenlijk echt ergens bij hoort. Herkent u dat wat Marja zegt? Nergens uh, helemaal horen. Het laatste, nou ja... Ik heb er een andere keer horen zeggen in hetzelfde verband... dat uh, we misschien allemaal wel zo graag journalist waren geworden... omdat we een beetje verlegen waren en je, als familie. En dat je dan altijd in ieder geval een, een, een rol en een motief van aanwezigheid ja, ik kan had over praten. Maar hoe ziet u het? Wat is de gemeenschappelijke deler? Uh, nou, dat zijn, een aantal, dat zijn natuurlijk een aantal factoren. Uh, uh, het, het meest opvallende is natuurlijk gewoon het, uh, het Theo achtige verhaal... Van, van, van maatschappelijke emancipatie via de sociaal-democratie. Dus, uh, laten we zeggen, mijn, mijn en Marja's grootvader, die was bakkersknecht. Ja, ja. Die had zes kinderen. Uh, mijn vader was het vierde kind. Uh, en die was dan ook zo'n Pinterjongeman jongeman, die mm. op de lagere school... Uh, door de onderwijzer of de onderwijzeres werd ontdekt... en die dus als eerste van die van de familie Vuijsje door mocht leren... te weten, HBS, en daarna kweekschool. En zijn kinderen, dus mijn broers en ik, uh, zijn allemaal naar de universiteit gegaan. En nou ja, ja. Dat, zo is dat, en heeft en dat. Nee, maar dat is, het, dat is dus het, het, het, het sociaal-democratische... Ja. De ondertom. stijgingsniveau. Ja. Uh, stijgingsproces. Ja. Dat, uh, en heeft de, de, de Jodendom, waar, waar uh, Marja het ook over heeft... heeft dat nog een, een uh, invloed hierbij? Um... Nou, niet zozeer op onze ambitie om te schrijven, denk ik. Uh, misschien wel op datgene wat we schrijven. Namelijk? Uh, ik denk dat het Joodse karakter van de familie voor de oorlog... maar nogmaals, ik ben, van ik ben zelf van 1942, dus... maar uh, ook binnen de democratie lelijk aan het uh, verloren uh, he, uh, ging. Mijn vader is bijvoorbeeld he, uh, getrouwd met een niet-Joodse vrouw. Ja, mijn en, vader uh, is Joods, hè? Mijn vader is Joods. En uh, in de familie waren meer gemengde huwelijken... Uh, ja, de vervolgingsgeschiedenis uh, van de Tweede Wereldoorlog, de joden, de moord, heeft uiteraard ook deze familie getekend. Ja, dat was het onderwerp van gesprek? Uh, dat wisselde... Dat, dat, dat wisselde... Uh, ja, mijn vader was, omdat hij gemeente gehuurd was, vreemd genoeg, bleef hij langer buiten schot. Werd hij pas later opgeroepen voor, voor deportatie dan anderen. Het uh, laatste anderhalf jaar van de oorlog heeft hij inderdaad ondergedoken gezeten, maar vooral thuis. Ja. En... Uh, dat dat, maar goed, in andere takken van de familie, dat het wisselde nogal. Mijn ja. ouders waren tamelijk zwijgzaam. Zwijgzaam? Ja, maar, die, maar niet in de sfeer van een soort geheim. Maar meer omdat ze, denk ik, na de oorlog hadden afgesproken dat ze het verdriet zo min mogelijk. dat ze hun kinderen zo min mogelijk wilden belasten met hun verdriet. Ja, want u heeft wel eens in een eerder interview gezegd. Uh, dat uw vader eigenlijk geen persoonlijke uh, opmerkingen meer heeft gemaakt. Uh, het is een beetje gechargeerd, maar mijn vader heeft na 1945 geen persoonlijke opmerkingen meer gemaakt. Maar is dat ja. serieus? Ik bedoel. In, in... Nou, het was. Het, hij, het, bedoel, uh, met persoonlijke opmerking bedoel ik natuurlijk. iets wat inzicht geeft in zijn gevoelens, uh, et cetera. Ja, dat, uh, nou ja. Dus, uh, dat dat, dat uh, is heel bepalend, kan ja, ik me voorstellen. Ja, dat, ja, ja, ja. Dat, nou ja, wij werden dus. Mijn broers en ik zijn, wat dat betreft, laten uh, we zeggen, enigszins uh, cool, uh, veilig. Maar ernstig is cool opgevoed. En denkt u dat uw behoefte om duidelijk te maken... dat u een intelligente man bent ook iets te maken heeft met bewijsdrang? Dat dat daarmee te maken heeft dat u niet vroeg bevestigd bent geweest? Dat als weet ik niet. Nee, ik denk... Ja, het zou kunnen. Weet ik niet. Wat ik wel denk is dat... als je kijkt naar een soort gemeenschappelijk kenmerk... in wat de familieleden... Want er zijn er nog meer. Hè, dan, ik heb nog een jongste broer Flip, die ook journalist is. Mm -hmm. Er is nog een neef iets die een, een boek heeft geschreven over de, over de oorlog... Uh, ik denk dat we, wat we gemeen hebben is een, een waakzaamheid voor totalitaire gevaar. Uh, en dat is natuurlijk zonder enig de erfenis van de oorlogse ja. Maar kon u dan, u, u, zegt, u zegt ik ben een koel cool opgevoed, uh, kon u dan wel, de, want dat is het moeilijke natuurlijk voor kinderen, tenminste mm. dat is wat ik altijd gelezen heb, als je het zelf niet hebt gekregen is het ook moeilijk door te geven. Wat? Liefde en, en oh. warmte. Nou, ik heb bijvoorbeeld uh, mezelf... Uh, uh, mijn kinderen heb ik aanzienlijk meer geknuffeld dan ik zelf werd geknuffeld door mijn ouders. En was u zich daar echt... Was dat ook echt een... een dat was wel bewust, bewust. ja. Dat, uh, ik, ik, ik moet er nog bij zeggen dat ik... Ik had ook nog een opa van moederskant, die was dus niet Joods. Maar die is heel belangrijk geweest voor mij in, het, uh, in de normen en waarden waarmee ik ben, uh, ben, uh, ben opgegroeid. Dat, uh, ja, want als we het hebben over uw zoon, hè? Ja. Het bloed... Mm -hmm. Uw bloed, ja, ja. Robert, mm -hmm. daar was hij opeens. Uw zo met een, een bestseller, alleen maar nette mensen. Ja. Waarin hij uh, ja, uh, zijn seksuele uitspattingen beschrijft met zwarte vrouwen. Ja, en dat heeft u ooit natuurlijk voor het eerst onder ogen gekregen en gelezen. Ja, en, en, en wel ruimschoots voor publicatie. Ja, ja, ja. Omdat hij namelijk niet te behoord was om toch uh, een boek dat... Uh, je je het een beetje vergelijken met, met Geer van Dreven, die destijds uh, de avonden in manuscript aan zijn vader zou hebben voorgelegd van, pa, kan je eventjes nog lezen en wat kritische opmerkingen ja. maken over de opbouw en de stijl? Ja. En dat deed Robert dus, dus wel met mij. Ja. Terwijl in het boek natuurlijk toch de ouders van de hoofdpersoon uh, niet altijd even... Uh, die komen er bepa be bepaald niet nee. best vanaf. Hè? Enorme, elitaire Mensen Precies. drinken champagne, drinken, ja, ja, ja, kaviaar, et cetera. Uh, maar, maar goed, ik heb, het boek, ik heb het boek dus ook in een, in een vroegstadium gelezen... en nog wel wat opmerkingen gemaakt die deels ook nog wel door hem uh, maar, verwerkt zijn. er zijn twee dingen die ik ja. wil weten. Ten eerste, seksuele escapades van een zoon. Ja. Wilt u dat lezen? Uh, ik vond het, uh, maar dan, dan gaat dus het dan gaat een beetje. Het vaardelijke, de vaderlijke positie gaat een beetje over in het uh, ambachtelijke van de einddirecteur. Mm. Ik vond, en dat vind ik nog steeds, dat het boek had kunnen winnen door in de tweede helft uh, flink wat te snoeien in al die seksscènes. Uh, ja. Want dan op een gegeven moment weet je het wel en dan gaat het zich herhalen. Maar heeft de... u uw zoon zitten voorstellen met zo'n zwarte vrouw met een hele dikke billen? Want daar schrijft hij eindeloos over. Ja, nou ja, dat is. Nee, dat heb ik naar. Nou niet... Vond u dat niet gênant? Um, nou ja, God, nee, eigenlijk niet. Nee? Dat, uh, nou, heel professioneel, vind ik. moet zelf weten. dat uh, Ik heb bijvoorbeeld wel aangedrongen, en dat heeft hij gelukkig wel ook uh, zich iets van aangetrokken. Een van de aardigste dingen in het boek is voorin: die hele opzomming van al die minderheden die elkaar ja, haten. Ja. Uh, ja, dat heb ik heel gezegd, sterk, dat he? is heel sterk en dat ja. moet je benadrukken en naar voren halen. Ja. En wat hij ook gedaan heeft tot mijn vreugde, uh, deels ook op mijn aandringen... is wat zelden gebeurt in Nederland, is een, is een onderscheid schetsen... tussen verschillende categorieën Joden. Hè, want die Joodse gemeenschap is absoluut geen gemeenschap... maar die valt dus uiteen in nou, geldjoden, textieljoden en uh, intellectuele joden. Mm -hmm. nou Dat wordt ook gedaan in het boek op een nogal scherpe manier. Dat, uh, hoe weiden, dat uh, juich ik toe, vind ik fantastisch. Mm -hmm. Dus, uh, en voor de rest, uh, nee, nogmaals, ik vond, de, ik vond de dosering van die vond ik een beetje overdun. Maar met de sekscennes zelf, ach. Ach, ja. ja. Het tweede wat ik wilde weten is, um, hij heeft een, een, een, een roman geschreven. Maar hij schrijft over een vader, die ook in de journalistiek werkt, bij een mm -hmm. actualiteitenprogramma. Hij schrijft over een vader die woont in Zuid. Mm -hmm. Het lijkt allemaal een beetje op u. ja. Hoe was dat? Nou, In de vorige versie uh, was de vaderfiguur... adjunct het van de Volkskrant. En toen heb ik gezegd... nou, dat lijkt me toch echt een heel slecht idee. Uh, als je vallers je wil volhouden, dat het fictie is. En toen heeft hij er dus eindredacteur... van een uh, autoriteitenprogramma van gemaakt. Ja. Tot mijn genoegen. Uh, maar was u gekwetst, toch een beetje? Nee, maar ik vond alleen dat het... Uh, dan wel iets te, iets te ver ging. Kijk, de, de complicatie is ook dat... de moederfiguur in het boek... die is een soort... Uh, combinatie van mijn ex-echtgenoten, zijn moeder en mijn huidige vrouw. Mm -hmm. Want al die kookprestaties uh, die, die, die uh, uh, komen dus bij mijn huidige vrouw vandaan. En die witte tafel vol met uh, heerlijkheden. Ja. Uh, en uh, de, de Joodse moederrol die is, ja. die is meer bij zijn... Maar was u in staat om uiteindelijk echt te geloven dat het een fictief iemand Of bent? U, to, hebben u daar toch ook een serieus gesprek over gevoerd? Van zeg, heb je, zie jij mij zo? Uh, nou, op dat niveau hebben we er nog niet over gepraat. Maar het was natuurlijk duidelijk dat, het, uh, dat hij zelf voortdurend heen en weer switchte tussen de, de, de uitvlucht, het is fictie... en de realiteit, dat het voor een belangrijk deel natuurlijk toch uh, op de werkelijkheid ge, geïnspireerd ja, was. Maar toch een soort trappen tegen zijn vader? Ja, maar dat is nog helemaal... Zo gaat het bij de buurtromans. Uh, ja, ja. En, en dat kon u wel uiteindelijk een plek geven? Ik heb er geen. Nee, uh, nee. Ik heb er niet van wakker gelegen. Nee, nee. nou gelukkig maar. Dat, uh... Hij zegt zelf dat hij sinds die roman echt een succes is. Ja. Dat hij het gevoel heeft. Ja, nu en ik en ik dus een goed genoeg schrijver ben, dat ja. ik echt eindelijk een echte vuistje ben. Snapt u dat? Dat kan ik begrijpen. Ik weet dat hij uh, altijd. Nou ja, hij riep zelf natuurlijk. Kijk, je moet je voorstellen, hij, werd, hij begon in de journalistiek, hij heeft tien jaar in de journalistiek gezeten voordat hij dit boek uh, schreef. Oh. En al die tijd heeft hij bijna elke dag wel van iemand gehoord, ben soms. Familie van Bert Vuijs. Ja, ja wordt ook en, gek en nu, van. Kan hij, en nu kan hij <laughs> eindelijk zeggen: van... Ik ben niet de zoon van Bert Vuijsje, maar Bert Vuijsje is de vader van Robert Vuijsje. Precies, want en dat, heeft hem. Een, en dat heeft hem een grote tevredenheid gegeven. En, uh, en dat nou, gunt u hem ook wel. Nou, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat is, dat is de, de natuurlijke ritme van het leven. Ja, sterker nog, wij hebben met u het nu ook over uw zoon. Hè? Ja, nou, zo wordt het ook. Ja, dat is mooi. Het eindigt mooi. Dank je wel voor uw komst. Oké, okay, graag gedaan. Ik sprak met Bert Vuijsje, schrijver en journalist... en we spraken in onze serie Met Recht van Spreken. En het gesprek is terug te luisteren, uiteraard... zoals alle gesprekken trouwens van twee dingen op onze site tweedingen.nl. Ja, en uh, morgen zijn we er weer. En uh, nu, na half negen, kunt u luisteren naar uh, bnn to d met Willemijn Veenhoven. Nog een beetje aan het kuchen, volgens mij. Ja, ik ga heel erg proberen oh, ja, ik kuchloos het de uitzending door oh, te komen. je bent nog steeds een beetje ziek. Ja, nou ja, dat hoesten. Maar ja, goed... Ja, ach. Nou, we worstelen er ons doorheen. Een topper ben je, hoor, dat je er bent. <laughs> Ik hoop dat de luisteraar ook blijft luisteren, lieve luisteraar. Het komt goed. Waar uh, hebben we het zo meteen over? Uh, onder andere over het afluisterschandaal in Engeland. Morgen, dan is die hele belangrijke hoorzitting. Wat gaat er allemaal gebeuren? Um, en uh, die klokkenluider, die is dood. Daar heel kort een berichtje over, maar daar is nog niet zoveel over te melden. Dat en nog veel meer. Sportnieuws natuurlijk ook. Ben Reema zit al klaar, naast mij. Na het nieuws met Dick de Haak. Radio 1 Het NOS-journaal. Een klokkenluider in het afluisterschandaal rond het boulevardblad News of the World is doodgevonden. Het is Sean Hoare. Hij werkte bij de krant. Onlangs legde hij belastende verklaringen af over zijn toenmalige hoofdredacteur Andy Colson. Verschillende Britse media melden dat Hoare's lichaam thuis door de politie werd gevonden in een voorstad van Londen. Minister Verhagen moet garanderen dat de publieke radiozenders... hun taak kunnen blijven uitoefenen. Dat schrijft de baas van de publieke omroep, Henk Haaggoort, aan de minister. Aanleiding voor zijn oproep is de uitval van de zenders Lopik en Smilde. Volgens Haaggoort kan dat gevaarlijk zijn. Radio 1 is calamiteitenzender... en Verhagen moet er volgens hem voor zorgen dat die zender beschikbaar blijft. Op de aandelenbeurs in Amsterdam daalde de AEX vandaag 1,9 procent tot 323 punten. De laagste stand sinds september vorig jaar. Ook andere beurzen stonden op verlies. De journalist en schrijver Milo Anstad is op 91 jaar leeftijd overleden. Anstad was een emigrant uit Polen en heeft een groot deel van zijn leven bij de Vara-televisie gewerkt. Samen met historicus Loede Jong maakte Anstad de bekende documentaire serie De Bezetting. Voor NRC Handelsblad schreef hij opinierende artikelen. Milo Anstad is 91 jaar geworden. Dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is maandag 18 juli, twee over half negen. Goedenavond. Morgen, dan is het dus de dag van de waarheid in het Britse afluisterschandaal. Rupert Murdoch, zijn zoon James en Rebecca Brooks, die moeten hun verhaal doen voor het Lagerhuis. En wat uh, daarvan verwacht wordt, hoor je zo meteen. En uh, zodra er nieuws is over die, de dood van een van die belangrijkste getuigen in het Britse afluisterschandaal... dan hoor je dat natuurlijk ook bij ons. Um, dan de porno-industrie, die heeft het zwaar. Dankzij de vele gratis pornofilmpjes op internet... wil eigenlijk niemand weer betalen voor een mooie film. Onze eigen Kim Holland, die legt uit hoe dat zit. En de schippers van BNN, die zijn eindelijk uitgevaren. Luc Kink en Frank van der Lende varen drie weken lang door Nederland. En vandaag hoor je het eerste deel van hun avonturen. En onze eigen Jos Kreugel die gaat vandaag in zijn uh, hele mooie strakke turquoise zwembroek een reportage maken. En ik heb iets gevonden om de verveling te doorbreken met dit slechte weer, regen, bewolking. Ga gewoon naar een openluchtzwembad. Neem voor mij aan, er is bijna niemand of helemaal niemand in mijn geval. Ik heb het hele rijk voor mij alleen. En ik ga nu heel snel een bommetje maken. Oh. Joris Kreugel dus. Ja, dan straks na negen de Today's Topics. Maar hier is alvast Liekeveld met een update. Met vandaag onder andere een dronken machinist... en een veeboer die meer dan 200 kadavers onder de grond verstopt. Maar de grootste boef die is toch eigenlijk wel... de brutale grappenmaker Johnny Kraaikamp senior. denk ik, ja, maar hoe kom je dan makkelijk in de WHO? Dan moet je toch een beetje acteur zijn. Kijk, als, als ik naar de dokter zou gaan... en hij, ik zou niet uh, het toneel doen, hij zou me niet kennen... En ik zeg, ik ben uh, een smalig ook, hè? En hier en trekt hij mijn rug, daar dat kan ik. Gisteren is hij overleden. Johnny, die werd 86 jaar. En het uitgebreide overzicht van today's topics dat hoor je na negen uur. En dan hoor je na negen uur ook een, een heel mooi verhaal van een pianist waar die mee vroeger niet mee, mee werkte. en die. <laughs> En die, had ook, die heeft leuke verhalen over, hele leuke verhalen over dat hij onderweg naar Maastricht uh, zijn broek naar beneden liet zakken. Nou ja, dat soort dingen. Ja. Blijf luisteren. Ja. Maar eerst, nou, first ja. things first, belangrijke zaak voor nieuws ja. met menno Rema. Ja, Op de maandag een beetje ongebruikelijk, uh, ook nog op de tweede rustdag in de tour trouwens. Renners houden zich dan bezig met de pers. Gaat goed. Er komt een glaasje water aan, wat stro, uh, siroop. Um, goed, die renners die houden zich bezig met de pers. Bijvoorbeeld Robert Gezing. Hij hoopt in de Alpen een en ander recht te kunnen zetten. Geesink, u weet, het ging als uh, favoriete toer in... maar moet in de laatste week genoegen nemen met een bijrol. Alle hoop is nu gericht op die laatste bergetappes. Ja, staan als Parijs in doel. En Lauw zegt net ook, kijk, je hebt ook de Alpen nog. Dan kun je jezelf nog gewoon uh, onsterfelijk maken. En uh, dat is ook zo. Uh... Ik um, moet alleen nog eventjes, eventjes, eventjes doen dan. Maar ik ben er wel voor, voor gemotiveerd om daar nog wat te laten zien. En dat is ook precies wat de technisch directeur van de Rabobank wil, Erik Breukink. Ja, het doel is, uh, wat we meteen uh, hadden naar, uh, naar de eerste Pyreneeënrit... Uh, om nog een rit te winnen. En dat, dat blijft. Er, blij, er komen nog kansen. En uh, er zijn nog jongens echt wel uh, heel gemotiveerd. En uh, ja, dan is het ook echt hopen op Mollema Geesink dat hij... Uh,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 En uh, ja, ook dat hij uh, zijn eerlijkheid uh, heeft laten zien en gezegd, tegen mij van, ja, mocht ik ieder zijn, dan uh, zou ik jou meenemen, want jij kan een goed klassement rijden. Het goede en opvallende rijden van de vakantie Leiploeg, heeft trouwens ook een keerzijde. want geld om goede klassementsrenners aan te trekken, dat is er niet. Want de contracten moeten worden opgewaardeerd met als je daar ja, de jongens hadden allemaal nog een contract voor 2012, maar wij vinden het gepast om het contract voor 2012 open te breken en te verlengen. Voor 2012 en 2013, want voor kanselij DCM en Ridley hebben we nog een tweejarige overeenkomst. Daar gaat dus ons geld in zitten, wat eigenlijk bestemd was voor een rondenrenner of een sprinter. En we zijn op dit moment aan het onderhandelen met de sponsoren en met de nieuwe sponsor, uh, of we een nieuwe configuratie kunnen maken om het team verder uit te breiden. Straks om tien uur in de avond etappe nog veel meer. Alberto komt het door, horen we dan. En Henk Lubberding, die geeft uitgebreid zijn mening Zit ik hier over de Tour. een dood te gaan van het hoestje. Thee met honing, hartstikke goed, Ga je maar uitlachen. Ja, een Beetje water erbij. Ja, uur hè? Neem het van je over. <laughs> of eerder. Neem als, nee, neem als het maar voor dat, dat die wielrenners... die gaan ook met gebroken benen en gescheurde Precies, lippen door. Dus, dus, een beetje ja, gehoesten kan ook nog wel. Mello, dank je wel. Wow. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, laatste nieuws dus over dat afluisterschandaal. In Engeland is die uh, voormalig verslaggever van News of the World. Um, die is dus doodgevonden in zijn huis. Die verslaggever legde laatst, onlangs nog belastende verklaringen af... over uh, de toenmalige hoofdredacteur Andy Colson. Nou ja. De Britse krant Guardian uh, zegt volgens nog. Um, uh, die meldt het bericht en die zegt: Nou ja, uh, de politie gaat uit van een natuurlijke dood. Meer weten we niet. Mocht er meer nieuws daarover zijn, dan hoor je dat natuurlijk hier. Maar dan de dag van morgen, daar is namelijk wat meer over te zeggen. Morgen dan is de dag van de waarheid in dat Britse afluisterschandaal. Um, de hoofdrolspelers Ru Rupert Murdoch, zijn zoon James Murdoch en Rebecca Brooks, die uh, worden dan ondervraagd door een commissie van het Britse Lagerhuis. Oftewel, het einde van het schandaal is echt nog lang niet in zicht. Uh, vandaag stapt er overigens nog een topman op van de Londense politie. Nou, de Britse premier Cameron die heeft al gezegd dat het parlement voorlopig nog echt niet met vakantie kan. I think it may well be right to have parliament meet on Wednesday so I can make a further statement, update the house on the final parts of this judicial inquiry, and answer any questions that arise from what is being announced today and tomorrow. Ja, dat was de Britse premier Cameron. Michiel Willems, dat is onze man in Londen. Michiel, goedenavond. Hoi, goedenavond. Ja, Michiel, gisteren, dus die, uh, de hoofdopbaas van de politie, Paul Stevenson. Die trad af. Vandaag weer een slachtoffer gevallen. De tweede man van de Britse politie, John Yates. Um, Even kort voordat we naar morgen kijken, wie is deze man? Nou, deze man was verantwoordelijk voor het eerste afluisterschandaal, het onderzoek daarnaar, een, twee jaar geleden. Nou, nu blijkt dat hij toch heel duidelijk steken heeft laten vallen. Dus er staat gigantische druk op hem van, waarom heb je toen verklaard dat dat onderzoek ten einde was gekomen? En waarom heb je niet wat dieper gegraven in die hele Murdoch-mes, zeg maar? Nou, dat is waar ze ongetwijfeld morgen verder over gaan doorpraten. Morgen dan is die commissie van het Lagerhuis en uh, die John Yates is daar... Onder andere ook bij. Hè? Net zoals dus, uh, Rupert Murdoch zelf, zijn zoon James, voormalig uh, hoofdredactrice Rebecca Brooks, die worden allemaal ondervraagd. Um, dit is een heel belangrijk moment morgen voor Engeland. Waarom? Nou ja, het is eigenlijk een hoogtepunt van uh, deze hele affaire, die al wekenlang doorzult. En morgen gaat inderdaad de Culture, Media and Sports Committee van de House of Commons, kun je vergelijken met een Kamercommissie zoals in Nederland, gaat eigenlijk op zoek naar de feiten. Van wat is er nou echt gebeurd? Wie wist wat? Wanneer? Wie heeft opdracht gegeven tot wat? En uh, al die mensen morgen, van Rupert Murdoch tot Rebecca Brooks en van John Yates tot James Murdoch, staan allemaal onder Ede. Dus wat dat betreft, ze moeten ze dus wel de waarheid vertellen want anders gaan ze een strafbaar feit. Maar het is een kamercommissie dus ze gaan op zoek naar de feiten maar goed het is verder geen politieonderzoek hè. Nee, maar het zal morgen wel bijna uh, aandoen als een politieonderzoek. Want de vragen zullen zijn: <hums> wie wist, uh, wanneer wist u dat er afgeluisterd wordt? We, uh, heeft u wellicht daartoe opdracht gegeven? Heeft u wellicht opdracht gegeven tot betalingen aan agenten? Of wist u daarvan en wanneer wist u daarvan? En alles is onder Ede, dus alles wat morgen gezegd wordt, kan wel later in een strafrechtelijke vervolging of in welke andere zaak dan ook, kan daar wel gebruikt worden. Ja. Dus de Engelse politie, maar waarschijnlijk ook de, de Amerikaanse politie... want die, uh, die, die, die zijn ook al geïnteresseerd Amerikanen... die zullen flink me zitten meeschrijven. Absoluut. Vanaf morgen uh, half drie, dan gaat dat uh, beginnen... zit heel journalistiek en politiek Engeland eigenlijk mee te kijken. Net zoals de Department of Justice in Amerika... net zoals Australische autoriteiten... net zoals de Serious Fraud Office in de UK... Hè? die onderzoeken hier corruptie en fraude. Want iedereen wil weten van wie heeft de opdracht heeft tot het afluisteren en wie heeft de opdracht gegeven tot die betalingen aan die agenten. En uh, de antwoorden die daaruit vloeien, ze hebben wellicht geen rechtswaarde in de zin van dat die commissie een rechtbank is, maar zoals ik net zei, dat wordt later allemaal wel in allerlei andere zaken gebruikt. Hm. Maar voor die be be Becker Brooks begreep ik, is dit wel een beetje onhandig, want zij is nu gearresteerd, dan morgen staat ze daar, moet ze eerlijk antwoord geven. Je hoeft natuurlijk niet mee te werken aan je eigen vervolging, dus de vraag is wat gaat zij nog zeggen? Zij is nu verdacht in een strafzaak. Ze is vanochtend op borgtocht vrijgelaten. Uh, morgen, en ze zal natuurlijk hè, op dit moment, nu s'avonds, met haar advocaat nog de laatste vragen doornemen. En je ja, hebt best wel kans dat ze op heel veel dingen morgen geen antwoord zal geven. Zij kan zich eigenlijk aan de andere kant wel verschuilen achter van nou, um, ik zou u graag antwoord willen geven, maar ik uh, ben nu verdacht in een strafzaak. James en Ru uh, Rupert Murdoch daarentegen, die zijn dat nog niet. Mm -hmm. Dus het is voor hun veel moeilijk om te zeggen. Nou, daar wil ik geen antwoord op geven, want ze hebben eigenlijk geen goede reden om morgen niet antwoord te geven op al die vragen. Ja. ja want hoe uh, veilig is het? Is, is de media tycoon hemzelf nog, Rupert Murdoch? Nou, wat dat betreft uh, nog redelijk veilig. Ik bedoel, in tegenstelling tot wat veel mensen denken... ...hij is niet Australiër, maar hij is al sinds de jaren tachtig Amerikaans staatsburger. Mm -hmm. Daarentegen bleek wel gisteravond dat de telefoon van de acteur Jude Law afgeluisterd zou zijn... ...terwijl hij in New York was. En de Amerikaanse justitie heeft vanochtend gezegd... ...als dat inderdaad zo blijkt te zijn, dan uh, ook al is dat afluisteren vanuit Londen gebeurd... ...is dat wel gedaan via Amerikaanse mobiele netwerken. En dat betekent wel dat de Amerikaanse wet is gebroken. Dus je kunt na morgen wel voorstellen dat woensdag, donderdag en vrijdag... de Department of Justice in New York gaat dan wel kijken van... Hey, zijn er strafbare feiten gepleegd? En uiteindelijk is Rupert Murdoch toch wel verantwoordelijk voor zijn bedrijf... en alles wat daarbinnen gebeurt. Michiel, even tot slot. Wat zijn nou de vragen en de antwoorden... waarop heel Engeland zit te wachten? Nou ja, ten eerste natuurlijk aan Rebecca Brooks. Van wat wist je, heeft u echt uh, opdracht gegeven tot betaling aan politieagenten? Dus heeft u echt aangezet en deelgenomen in politiecorruptie? Dat is echt hier echt wel een heel strafbaar feit waar ze jarenlang voor de gevangenis in kan gaan. En daarnaast ook heeft u opdracht gegeven tot het afluisteren van allerlei mensen. Nou, als blijkt dat zij er echt het brein en, en een actieve drive achter is geweest, dan heeft ze natuurlijk wel een probleem. En dan reageert ze wel een jaar of acht tot tien in de gevangenis. Diezelfde vragen kan James Murdoch tegemoet zien. En Rupert Murdoch, daar kun je wel redelijkerwijs verwachten dat zijn advocaten hem op dit moment adviseren. Om vooral te zeggen: van... Luister, dat had ik allemaal uitbesteed. Het is wel mijn bedrijf, maar ik zat in Amerika en Australië. Ik weet niet wat er zo op die kleine schaal hier in, hier in Engeland gebeurt. Goed, snel meer nieuws dus. Dankjewel, Michiel Willems vanuit Londen. Ja hoor, graag gedaan.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 Shine, hoor je, van Take That. En Take That is natuurlijk een van de aller, allergrootste boybands ever. Vanavond dan treden ze op in de Amsterdam Arena. En dat was nog even spannend, uh, want Robbie Williams... die moest zaterdag nog het concert in Kopenhagen afblazen... in verband met de voedselvergiftiging. Maar hij schijnt er gewoon bij te zijn vanavond. En uh, tussen alle vrouwen die vroeger uh, als meisje gillend hun idolen stonden te aanbidden... en vanavond dus weer staan te aanbidden... staat nog iemand van wie ik het nou niet direct onmiddellijk meteen had verwacht... Namelijk 3FM-DJ Sander gaan Sander, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Ben je zo'n grote fan? Nee, ik ben geen fan. Maar ja, je, je kon er naartoe. Nou, en ik wil, het, ik wil het echt wel heel graag zien, hoor. Want het is... Kijk, begin jaren 90 kwamen ze in één keer uit het niets. En toen werden ze heel, heel groot. En toen zag ik wel als, als pukkelig pubertje van 14. Alle aandacht van de meisjes naar die vijf jongens uit Engeland gaan. Dus en toen gingen ze op een gegeven moment met Pensioen en Robbie eruit. En nu zijn ze weer terug. En het, ja, het is eigenlijk wel weer een enorm grote hype. En er wordt toch wel weer veel over gesproken. En het nieuwe album is echt niet zo heel slecht. Dus toen dacht ik, weet je wat... ik moeten toch af en toe dat soort dingen ook zien. Dus ik ben heel benieuwd. Volgens mij wordt het best wel leuk. Maar meer als, als fenomeen. Je ja, moet een ja, keer... ja, nee, ik wil het echt als fenomeen. En, en natuurlijk ken ik ook genoeg liedjes... die ik ook nog echt wel leuk vind van nu en van vroeger. Dus uh, ja, nee, ik, ik zal er niet zijn met mijn slipjes waaien. <laughs> maar ik vind het echt wel bijzonder om mee te maken, denk ik. Bijvoorbeeld een van die nummers, Back for Good. Dat is waar mijn vriendinnetjes en ik nog ja. serieus op een vrijdagnacht met heel veel glazen wijn aan een loeihard dit draaien. Dit is vast niet één van jouw favorieten. Nou, ik vind, dit, dit, dit is een, de gezongen door Gary. Dat is dan eigenlijk ook de man met het meeste talent. Uh, misschien met Robbie. Mm. Maar uh, ik vind zijn stem nooit zo prettig. Dat is een beetje tegen het huilen aan. Ik vind ja. de liedjes die Robbie zingt, zoals Everything Changes... dat vind ik dan wel eigenlijk veel, veel vrolijker, veel leuker. En, uh, ja, ja, everything uh, Changes, but you. you. Ja, precies. Ja, ja. Zij waren echt heel groot hè, in de jaren negentig. Ja. Vooral, vooral in Europa trouwens. Vooral in Europa. Je had natuurlijk zo'n echt concurrentie van de Backstreet Boys. Dan waren zij wat eerder. Je had, de, de allereerste was de New Kids on the Block. Nou ja, die hebben dus echt... Uit Amerika. Uh, uit Amerika. Ja. Nou ja, toen kwam Europa met een antwoord. Dat was Take That. En daarna kwam eigenlijk vrij snel in, in, in het kwam de Backstreet Boys en, en Sync weer een tijdje later. Maar ja, Take That heeft weer op de Europese markt echt alle meisjes harten veroverd. En natuurlijk maar wat ook... is er speciaal aan Take That? Want er waren er wel meer in die tijd. Ja. Nou, ik denk dat ze wel wat waren. want als, zeg maar, die, die jongens uit Amerika, die hadden veel meer um, met dans ook. En, en ja, dat, dit waren toch vijf Engelse blokes die dan toevallig konden zingen en waarvan er vier of drie misschien heel goed eruit zagen. Maar het was allemaal wat dichter bij huis, wat, wat eerlijker, wat oprechter. Qua liedjes wat makkelijker te, te doen, want de, de Amerikaanse varianten, dat was veel meer op dance gericht. En dit was echt, ja, het zijn ambachtelijke popliedjes, dus ja, voor, voor meisjes misschien wel veel beter te snappen. Ja. Even een fragmentje van een nieuwe album. Want dat is, ze zijn dus nu weer bij elkaar. Ja. Robbie is er weer bij. De ja. Verloren Zoon is binnengehaald. Reuni tour is het ook. En dit nummer is um, uh, van hun laatste album Progress Kids. <middels> En dit is bijna serieuze elektro. Ja, dit is elektro. Ja. ja, dit is dansbaar en het klinkt goed. Ja, ze zijn volwassen geworden en ze moeten natuurlijk met de tijd mee. Dat hebben ze echt wel goed begrepen. Want ja, die meisjes van 14 die zijn nu ook allemaal in de 30. Dus ja, en ja, want wie zullen er vanavond bij zijn? Zijn dat die meisjes ja, die nu in de 30 zijn? Of ja, zijn het weer nieuwe meisjes van Nee, 14? ik denk dat voor 95% uh, dat die, die meisjes wel vroeger zijn. En in het slechtste geval hebben ze een dochter weer meegenomen. Ja, ja. Die moeders achterna Maar nee, dat, ik denk dat echt dat het gewoon voor heel veel mensen een trip uh, down memory lane is. En nog één keer genieten. Hetzelfde als met Doe maar in 2000 dat waren ook alleen maar fans van vroeger. Ja. Dus ik, ik denk dat dit ook hetzelfde geval is. Jij hebt ook in een boy band gezeten. Ik? Ja, daar. Ja. Hoe heet ze ook alweer? The Boy Should Desire. Ja. I go for miles and if you please across. Dit ben jij, hè? Dit ben ik, ja. Ik dacht dat je echt helemaal niet kon zingen. Nou, maar... kan ik ook niet meer. Ja, weet dit je... kan nog net. Nou, hier heeft de computer uh, 14 servers voor een stuk gedraaid... om dit nog een beetje recht ja. te krijgen. Dus nee, ik kan echt niet zingen. Dit is met dit dank aan, uh, aan Apple en, uh, en uh, Windows. En het is samen met Valerio, heb je dit gedaan? En Dennis dan, uh, en filemon. Ja, ja het allemaal, allemaal ook... van B&M, maar er was een geintje. Het was Vertwijfeld nou, voor je daar. En het, ja. eh, goed, dan moet je dingen doen die je altijd nog had willen doen. En een van de dingen was ook geënt op succes van uh, vroeger Take That en de Backstreet Boys. Ja, hoe zou het zijn om een keer uh, zelf in zo'n zo boyband te zitten? Met alle danspasjes en moeilijkheden van die. En? Nou, nou, moeilijker dan je denkt. Want je moet en zingen en, en dat kan je al niet. En ik moet ook dansen, dat kan ik ook niet. En dat moet ook nog allemaal tegelijk. Dus dat was echt een hele klus. Maar wel heel erg leuk om te doen. Je, vanavond zit je erbij in de arena? Ja. Ga je ook even lol hebben? Of ik ga, ga zeker ga, lol ga je daar hebben. met je armen over nee, staan? Nee, nee, nee nee, nee, de... nee, nee. nee. Ik ga natuurlijk ook een klein biertje drinken, denk ik. En ik vind het echt wel leuk. Ik vind het nieuwe werk echt wel goed. En de uh, oude werk, ja, dat is toch lachen, weet je. En er zullen af en toe wel draken tussen zitten, zoals Beep zo. Maar zal everything oh, changes. Dus, ja, dan denk ik, oké, okay, dan ga ik even naar toe. Maar volgens mij wordt het toch echt wel een groot feest. Dus ik heb er wel zin in. Veel plezier. Dankjewel. En dan nu de dag van Joris Keugel. Nog steeds goed een strakke zwembroekje. Nog even mijn badjas aandoen. Broekje open. En ik ben er helemaal klaar voor, voor een potje zwemmen in het openluchtzwembad in Baren. En je zou maar vakantie hebben. Het hele jaar hard gewerkt. Je staat hier op de camping of in een appartement of in een hotel. Ja, en uh, twee weken lang. Wat moet je dan allemaal doen als het slecht weer is uh, naar de bioscoop toe gaan of in zo'n klein dorpje een beetje kijken in de elektriciteitswinkel of daar nog wat te zien is. Op een gegeven moment slaat de verveling toch wel toe, maar ik dacht bij mezelf, ik ga eens kijken wat er nog te doen is en ja, welke voordelen je uit dit nadelige weer kan halen. Nou, een daarvan is bijvoorbeeld naar het openluchtzwembad gaan. Ik ben gek op zwemmen en er is helemaal niemand. En daar moet je dan ook wel weer een klein beetje de fun van inzien. En als eerste ga ik even hier, Ellen, kijken hoe warm het water is. Want het is niet echt heel warm, hè? Nee, het water koelt heel erg af. Omdat je afhankelijk bent hier van de zon. Want we hebben zonnecollectoren. Dus ja, het is nu vrij koud buiten. Dus ook het water is een beetje fris. Maar 18,7 kan je nog wel het water in. Ik krijg geen hartverzakking. Nee hoor. Ellen, jij bent die badmeester of badvrouw, hoe je het ook noemen mag... Wat een feest, hè? Gewoon een privé zwembad, een hè? een hele bad voor jezelf, dus je kan geen ruzie maken met iemand. Dus geniet er lekker van, zou ik zeggen. Het is wel triest eigenlijk, hè? Het is echt dramatisch dit jaar. Het is, uh, ik denk niet dat ik ooit, zolang als ik hier werk, dat we dit meegemaakt hebben dat het zo lang regent. We hebben op zich best een mooie zomer, maar het is niet warm genoeg voor in een uh, buitenbad te zwemmen. Normaal gesproken, als het een beetje een redelijke dag is, hoeveel mensen zijn er dan? Eh, nou, dan kun je echt wel twee tot tweeënhalfduizend mensen verwachten. Maar dan moet het wel echt lekker weer zijn. Want anders komen ze niet. Ja, nu staan we hier met z'n tweetjes. En staan we hier met z'n tweetjes. Wat doe jij dan de hele dag? Ja, we doen van alles. We doen de klusjes, de bosjes knippen. We doen echt alles hier wat om het bad heen moet gebeuren. Dat doen we zelf. Dan ben je op een gegeven moment natuurlijk ook klaar mee. Dan ben je dan op een gegeven moment ook klaar mee. En als het heel hard regent, ja, dan kunnen we ook niks doen. Maar waarom gooi je het zwembad niet dicht? Je verkoopt abonnementen aan mensen. En je zegt begin van het jaar, we zijn van die tijd tot die tijd open. Of, en dan moet je er ook zijn voor die mensen. Ik heb nog niet gevoeld. Dan moet je dat nu gauw eens gaan doen, want het is echt lekker water. Nou, dat gaan we eens even proberen. Oh. Lekker, hè? Dit is altijd het ergste gedeelte als je met je broekje onder water gaat. Hij schiet bijna naar binnen toe. Nou, ja... 1, 2. Oh. Op zich, als je er heel eventjes in bent, dan is het best wel lekker. Om erin te komen is een beetje, dat voelt koud aan, maar als je er eenmaal in bent en je blijft lekker zwemmen, is het heerlijk. Aanrader voor de mensen die zich vervelen in Nederland met het slechte weer. Ik zou lekker gaan zwemmen in een buitenbad. Waarom niet? Ik ga denk ik nog één keer een bommetje maken vanaf uh, de duikplank. Wat moet je doen. Ik ga, ik ga het bekijken hoe je het doet. Ik zou zeggen, verveel je je op dit moment tijdens de vakantie. Ga dus lekker naar het zwembad toe. Het openluchtzwembad, helemaal niemand gezien. Alleen mijn oren zitten een beetje dicht. Maar dat is alles, dat heb ik normaal gesproken ook. En het is bewolkt en het regent. Maar als je er eenmaal een paar minuten in ligt... dan is het heerlijk en nog een apart gevoel ook... dat je alles voor jezelf hebt. Ja, onze Joris was dat. Morgen is hij er weer... Op Twitter, dat ken je wel, hashtag durf te vragen is een bekend fenomeen. Iedereen kan zo zijn vraag stellen. Is er altijd wel iemand ergens op Twitter die het antwoord weet? Nou, wij beantwoorden ook iedere dag een vraag die met de hashtag durf te vragen op Twitter is verschenen. Hashtag durf te vragen. Ed Marley Koning vraagt, waarom gebruiken Nederlanders vaak Engelse woorden als ze kwetsbaar of emotioneel zijn? Hashtag durf te vragen. Paulien Cornelissen, schrijver en cabaretier. Um, even kijken, ik denk dat uh, mensen... Ik, ik heb het namelijk ook wel gehoord, inderdaad, dat mensen dan uh, liever gaan zeggen van... Oh, I love you in plaats van ik hou van je of dit vind ik zo sad in plaats van verdrietig. En volgens mij komt dat. Maar ik kan me vergissen. Maar ik denk dat het komt doordat we heel erg gewend zijn om naar Amerikaanse series te kijken. En daar zitten altijd veel meer emotionele momenten in dan bij ons in het gewone leven. En dat doen we dan een beetje na. Ik denk dat dat het is, maar je hoort... Zich, ik denk dat het voornamelijk iets is van... Uh, ...van stedelijke vrouwen tussen de 18 en de 35. Hashtag durf te vragen. Nou, val ik gelukkig net buiten. Straks twee uur van BNN Today met de primeur van de schippers van BNN. Um, we bellen met Kim Holland over de crisis in de Nederlandse porno-industrie. Porno dat allemaal. En nog veel meer Kenny Hummel natuurlijk. Onze eigen cultheld Kenny Hummel. Maar eerst het nieuws van 9 uur met Dik Haak, Aan het einde van elke Radio 1 toerdag... En al is langs de lijn met de avondetappe. Dan zijn we een dagje verder en we hebben nu een rustdag, dat is ook wel lekker. Met een terugblik op de koers van de dag. Een valpartij erachter in de hoek, het is het laurens Het wel van de Nederlandse renners. En nu is Laurens-Tendam naar het ziekenhuis.